Zonder stippe zat de gabber en smaad helemaal te trippen, krak zei die paddenstoel met een diepe zucht. En die gabber en smaad die vlogen door de lucht op de grote paddenstoel, kale zonder stippen, zat de gabber en smaad helemaal te trippen, krak zei die paddenstoel met een diepe zucht. En die gabber en smaad die vlogen door de lucht op de grote paddenstoel, kale zonder stippe Bos, borst gaat de sortering te waternaar met de kaartje. Je hebt ze dus gewoon allemaal opgevreten. Hè? En die gasten zijn helemaal niet zo klein als je denkt dat ze zijn. Paddenstoel, kalfs zonder stippen, zat een Gobberense maat helemaal maat de trippen. Krak zei die paddenstoel met een diepe zucht, en die Gobberense maat die vloog door de lucht. Op de grote paddenstoel, kalfs zonder stippen, zat een Gobberense maat helemaal met de trippen. Krak zei die paddenstoel met een diepe zucht, en die Gobberense maat die vloog door de lucht. Op de grote paddenstoel, kalfs zonder stippen, zat een maat.